11 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Vijf politieke partijen hebben vandaag een congres gehouden... in de aanloop naar de verkiezingen van 12 september. De bijeenkomsten waren onder meer om de partijprogramma's... en de kandidatenlijsten vast te stellen. En de politiek leiders konden zichzelf profileren. PvdA-leider Samson zei dat politici een eerlijk verhaal moeten vertellen over Europa. Zo zei hij dat het echte verhaal is dat we van het geleende geld... minder terugzien dan we hoopten. CDA-voorman Van Haarsma Buma stelde op zijn congres voor dat politiek, werkgevers en werknemers na de verkiezing een akkoord sluiten over de arbeidsmarkt, zoals in de jaren tachtig. SP-leider Roemer en partijleider Slob van de ChristenUnie zetten zich af tegen Rutte. Premier Rutte, Slob, verwijt de VVD-leider dat hij 3 miljard euro wil bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Op het congres van GroenLinks zei partijleider Sap dat ze leiderschap mist bij andere partijen.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 In de Amerikaanse staat Colorado zijn de bosbranden zover teruggedrongen dat veel geëvacueerde bewoners weer naar huis kunnen. Een derde van de bosbranden is geblust en de temperatuur en harde wind zijn wat afgenomen. Door de bosbranden zijn twee mensen om het leven gekomen en bijna 350.000 huizen verwoest. Ongeveer 35.000 inwoners van Colorado Springs moesten hun huis uit. Het vuur heeft bijna 7.000 hectare bos verwoest, een flink deel van het Pike National Forest. Giovanni Martina is Europees kampioen geworden op de 200 meter. Op de Europese kampioenschappen atletiek in Helsinki... liep hij de dubbele sprint in 20 seconden 42 honderdste. Het zilver ging ook naar een Nederlander, naar Patrick van Luik. De Brit Daniel Talbot won brons. De Israëlische oud-premier Yitzhak Shamir is overleden. Shamir werkte jarenlang voor de Israëlische Veiligheidsdiensten... voordat hij overstapte naar de politiek. Hij begon in 1977 als voorzitter van het parlement... werd daarna minister van Buitenlandse Zaken en tweemaal minister-president. Eerst in 1983 als opvolger van Menachem Begin en later nog een keer in 1988. Shamir gold als havik binnen de Likud-partij. Zo was hij een tegenstander van het vredesakkoord met Egypte en voor het nederzettingenbeleid. Toch was hij als premier terughoudend en sloeg niet terug toen Irak-Skutraketten afvuurde op Israël tijdens de Golfoorlog. Sinds 2004 woonde Shamir in een verpleeghuis. Yitzhak Shamir is 96 jaar geworden.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 Na afloop van de Titi was het even druk op de weg, maar nergens waren grote problemen, zegt de politie. Rond 5 uur vanmiddag stond er 17 kilometer file op de A28 in Drenthe, maar die waren twee uur later vrijwel opgelost. Het weer vannacht droog en wisselend bewolkt met minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en wolkenvelden, er staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt 17 graden aan de kust tot 21 graden land in maart. In de loop van de middag lokaal kans op een bui. De dagen daarna wordt het weer wat warmer, maar later neemt ook de buienkans toe. Tot zover het NOS-journaal. In zijn verkeersinformatie staat één file op de A1 Hengelo richting Apeldoorn... tussen Twello en de afrit Voorst, drie kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden. Dat was de verkeersinformatie. Goedenacht, vrienden.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 Binnen zit Max van Wezel. Het was een dag vol partijcongressen... waar de kandidaten zichzelf etaleerden om een hoger plekje op de lijst te bemachtigen. Een dag vol uitspraken als... hier staat een gedreven politicus die heel graag doorgaat. Ik ken het klappen van de zweep. Ik heb resultaten geboekt in Amsterdam-Noord, dus kies me in de Kamer. Of gewoon zet mij op nummer 6. Vroeger gingen partijcongressen nog wel eens over de emancipatie van de arbeiders, de zorg voor het nageslacht of de solidariteit met de zwakken in de samenleving. Tegenwoordig draait het in de politiek nog alleen om ikke, ikke, ikke. Welkom bij een aflevering van Het Oog, waarin we uiteraard aandacht besteden aan die vijf partijcongressen die vandaag werden gehouden. En dan was er nog de start van de Tour... en het was Veteranendag, nou onderwerpen te over. De oog, het oog heeft, u weet het misschien, speciaal met het oog op de verkiezingen van 12 september, een aantal campagne-watchers ingehuurd. Mensen, meestal van andere partijen die de partijcongressen voor ons volgen, vandaag zijn aanwezig. Hier Ed Nijpels, hij volgt voor ons de SP, Elspeth Etty van NRC Handelsblad, zij volgt het CDA en Jan Schinkelshoek van het CDA, maar die volgt juist de P van de A voor het oog. Na bijna 200 dagen in de ruimte hoopt André Kuipers morgen veilig te landen in de woestijn van Kazachstan. De NOS zendt de landing van half tien tot half elf morgenochtend live op de televisie uit. En wij kijken vast op deze hemelbestormende missie terug met ruimtevaartdeskundige Piet Smolders, die André Kuipers persoonlijk goed kent. Economisch journalist Roel Jansen en dichter Ellen Dekwits... hebben de finale gehaald van de oogdeskundige voetbalpool 2012. Vanavond hun voorspelling van de wedstrijd Spanje-Italië. En of hij het zelf leuk vindt, vraag ik te betwijfelen... maar morgen wordt hij 70. Wim T. Schippers, maker van programma's als Hoepla, Fred Haché en Barent Sevet. Stem van Ernie uit Seesomstraat en trouwens ook van Kermit de Kikker. En ook nog beeldend kunstenaar, uiteraard. Drie mensen waarmee hij nauw heeft samengewerkt brengen een muzikale abade aan de oude meester. Nou, dat allemaal straks dus. En eerst het nieuws van vandaag: zaterdag 30 juni. De laatste dag van juni werd in de ochtendkranten omgedoopt tot superzaterdag. Maar liefst vijf politieke partijen hielden hun congres op één dag. En de lijsttrekkers van PvdA, CDA, SP, GroenLinks en de ChristenUnie... vielen in het kader van de verkiezingstijd elkaar, maar vooral premier Rutte aan. Mark Rutte. Vertel geen sprookjes over de geldpers van de Europese Centrale Bank... die alle problemen oplost, Emiel. Rutte werd zweetend wakker uit zijn droom over Roemer en de flappetap... Houd dus op met beweren dat we allemaal ons geld terug zullen krijgen, Mark. Beste Mark, en verkoop geen illusies over de euroloze welvaartgeer. Als het aan mij ligt, stuurt Nederland Mark Rutte 12 september naar huis. Ontslag op staande voet. Geen bonus voor deze premier. En straks nog veel meer aandacht voor beste Mark en zijn vele uitdagers. Mogelijk is er goed nieuws voor Syrië. Tijdens topoverleg tussen de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad, aangevuld met een aantal landen uit het Midden-Oosten, is overeenstemming bereikt over het vormen van een overgangsregering van nationale eenheid. En daarin zouden zowel leden van de huidige regering als aanhangers van de oppositie worden vertegenwoordigd. Vergezant Kofi Annan waarschuwt overigens voor te veel optimisme. Today's words must not become tomorrow's disappointments. The hard work starts now. We moeten work om te implementeren wat is De kans op slagen op vrede lijkt overigens klein. Want eerder op de avond heeft het regeringsleger na dagenlange gevechten de stad Douma ingenomen. En daarbij de, zouden weer tientallen doden zijn gevallen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton is bang dat de onrust zal overslaan naar de buurlanden. Als Syrië verder in de civiele war... dan zullen will meer civilians die. Maar instability will most certainly into neighboring states. In Egypte hopen ze dat ze een stap hebben gezet naar een nieuwe toekomst. Mohamed Morsi, de leider van de moslimbroederschap, werd beëdigd als de nieuwe president van Egypte. Een door het volk gekozen president. Dustorieën haditha. To say there's a celebration in Egypt would be an understatement. Just a little while ago, the supreme presidential election commission announced that Mohamed Morsi is Egypt's next president. And as you can see, everyone is celebrating in Tahrir Square. Doesn't matter if you're for the Muslim Brotherhood or for the revolution, these groups are here to celebrate. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. Ja, mogelijk dus veranderingen op deel in Syrië. We kunnen even spreken met een Nederlander die op dit moment in de hoofdstad Damaskus is. Goedenavond. Goedenavond. Is er iets te merken van veranderingen op dit moment in de hoofdstad zelf? Nee, uh, niet. Uh, ik heb de afgelopen dagen met een paar mensen gesproken over het Amantland. Ik weet niet of men hier op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen. Maar uh, er zijn nu zoveel diplomatieke initiatieven gekomen... dat niemand hier dat nog erg uh, serieus neemt. Wat niet serieus neemt? Uh, de, de diplomatieke initiatieven die uh, op het internationaal toneel genomen worden... conferenties in Genève en andere plaatsen... daar zijn mensen die hier al uh, 16 maanden lang bijna dagelijks beschoten worden... Uh, die volgen het niet zo op de voet meer. Het uh, leger heeft Douma ingenomen. Is dat belangrijk? Ja, dat is heel belangrijk. Uh, Douma is eigenlijk waar het, uh, het, het verzet rondom Maskers begon... Het was van het begin van de opstanden. was Douma een, een, een dorp, een stadje buiten de hoofdstad, ongeveer acht kilometer afstand. was uh, was een brandhaard van verzet. En dat hebben ze altijd volgehouden. Het was zelfs enige tijd in handen van het is het Leger. Dat de regering dat nu heeft ingenomen. En daar zat een, in ieder geval een hele een morele grote teleurstelling voor. De oppositie. Maar ja, zoals we eerder hebben gezien, in allerlei andere plaatsen zal de oppositie binnenkort wel ergens anders weer opduiken. Vanuit Nederland bekeken is het toch heel moeilijk te beoordelen wie er nou eigenlijk aan de winnende hand is: president Assad of de oppositie. Valt dat daar te beoordelen of eigenlijk ook niet? Nou, in Damascus zie je. Uh, ik ben hier een, een aantal maanden niet meer geweest. Wat mij heel erg opvalt is dat nu, waar een aantal maanden geleden nog groepjes mannen met knuppels op de, de hoeken van de straten stonden op vrijdag. Dat er nu volledige militaire eenheden in gevechten nu met uh, machinegeweer klaarstaan om demonstranten tegen te houden. De afgelopen weken zijn hier, afgelopen maanden, zijn een aantal bommen afgegaan. van de laatste afgelopen donderdag in het centrum van de stad, vlakbij de ministerie van Binnenlandse Zaken. En ik heb vandaag een aantal demonstraties gezien. En zelfs een wijk waarbij uh, uh, oppositieleden gewoon met rust gelaten worden. Omdat ze beschermd worden door het vrije Syrische leger. Dus er is een heel duidelijk het gevoel hier dat de, het regime de controle over de hoofdstad aan het verliezen is. Dat wil niet zeggen dat ze het straks kwijt zijn, maar dat betekent in ieder geval dat Damascus nu onderdeel van de strijd is. En dat, uh, dat is nieuw. En het wordt er niet beter op. En het wordt er niet beter op. Ik dank u hartelijk voor dit uh, ooggetuigenverslag. Ja, Wim T. Schippers. Hij wordt uh, 70, had vast niemand gedacht, die in de jaren 60 en 70 altijd naar uh, programma's als. Hoepla, Fred Haché of chef van Oekelkeek, Maar het is niet anders. En naar aanleiding van zijn verjaardag... hebben we mensen die nou met hem hebben samengewerkt... in zijn carrière gevraagd... de muziek voor deze aflevering van Met het Oog op Morgen uit te, uit te kiezen. En de allereerste is acteur IJf Blokker, oftewel Barend Servet. En meneer Servet, hoe was jullie samenwerking... Nou, die was uh, heel, heel bijzonder hoor. Vooral ook omdat ik uh, Wim Schippers eigenlijk helemaal niet kende. Persoonlijk niet, maar wel veel van hem gehoord en gezien had al voordat ik met hem ging werken. Ik had onder andere vroeger toen ik in de buurt van... Uh, het Vondelpark woonde, eh, had ik die hele grote hele, hele, hele, grote stoel die hij gemaakt had. had ik gezien. En, en ook alle klokken op het Rembrandtsplein. Nou, dat vond ik toch wel bijzonder. Het, het waren altijd eh, bijzondere teksten. En daar moet je ook niks aan veranderen. En daar was ik het volkomen mee eens. Anderen die ook aan de uh, show's meededen... die waren daar wel, uh, deden daar wel eens moeilijk over. Omdat het uh, niet altijd dekte. Maar... Uh, je, moet er niet zelf, je moest er niet zelf aan iets aan veranderen, want dan was het effect weg. Een plaat die ik zelf uh, gezongen heeft, heb, uiteraard uh, uh, gecomponeerd en uh, de tekst is van, uh, van Wim. En dat is, uh, bah, wat een langzaam liedje is dit. Die wilde ik dus graag, al ben ik het dan zelf, ja, daar kan ik ook niks aan doen. Die wil ik dan graag toch uh, aan, uh, aan uh, Wim Schippers opdragen voor zijn verjaardag. Mm. Overzomer en zon. Nu ik doe. dit is geen. hart feliciteren met zijn 70ste verjaardag. En uh, een paar maanden geleden heb ik hem nog gezien. Toen dacht ik dat hij 60 was geworden. Dus uh, er kan minstens nog 30 jaar bij bij hem. Want hij ziet er nog prima uit. IJverblokker was dat oftewel vet En benieuwd wat voor muziek ons verder in dit uur nog uh, te wachten staat. We zullen zien straks. PvdA, CDA, SP, GroenLinks en de ChristenUnie hielden dus hun partijcongres vandaag. De verkiezingsprogramma's en de kandidatenlijsten werden vastgesteld. En de campagne kan nu beginnen. Maar ja, wat is een congres zonder een vlammende speech van de leider? Parlementair redacteur Joost Vullings luisterde en maakte deze samenvatting. Een volle zaal, gemotiveerd om te klappen. Tijd om nog eens duidelijk te maken waar de partij...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 ja, de laatste was Emil Roemer van de SP. Ik ga zo over de partijcongres van PvdA, CDA en SP praten... met onze oogwatchers Jan Schinkelshoek, Elsmet Etty en Ed Nijpels. Maar eerst nog even naar haar redacteur Joost Vullings. Want ja, we hoorden het al, ook GroenLinks en ChristenUnie hadden hun congres vandaag. Hoe was de sfeer bij GroenLinks, Joost? Ja, bezorgd. De partij worstelt met, met, met zichtbaarheid in de campagne... Want ja, Max, wat onderscheidt GroenLinks bijvoorbeeld nou inhoudelijk van de rest? Nou, dan ga jij waarschijnlijk snel zeggen uh, groen en duurzaamheid. Ja, groen maar, en duurzaamheid. Ja, precies, heel goed. Uh, maar dat zijn dus niet de grootste zorgen van de kiezer. Dus ja, dat is op dit moment, en dat is lastig. En op economisch gebied lijkt GroenLinks al een aantal jaren heel erg op D66. Maar ja, dat is dan toch het origineel. Nou, dan heb je nog een leider die het verschil kan maken. Uh, maar ja, Jolande Sap heeft niet of nog niet het gezag en de bekendheid... die Femke Halsma genoot. Dus ja, wel terecht te zorgen bij GroenLinks. ChristenUnie heeft ook een beetje dat probleem. Hè? Eerst André Rauwvoet en uh, nu Ari Slop, of, of is het daar positiever gestemd? Ja, daar zijn ze wel een stuk vrolijker. Er is een, er is een peiling geweest waar ze even zeven zetels hadden. Dus daar waren ze ontzettend blij mee. Uh, ja, en, en, en hoewel ze er toch niet helemaal in, in, in, in slagen te profiteren van de lage scoren van het CDA. Uh, maar de deelname aan het vijfpartijakkoord er meer. Ze mikken op zeven zetels en hopen daarmee weer in beeld te komen voor regeringsdeelname. Jos, ja, je hebt de speeches van alle vijfde lijsttrekkers die vandaag aan het woord waren geanalyseerd. Wat viel je op? Nou, Max, je kent wel die, die, die trend, die om te zeggen, halverwege het de vorige decennium over ons heen werd uitgestort. Dat politieke leiders in speeches op congressen, maar ook in de Tweede Kamer. altijd zeiden: ik, ik sprak van de week een verpleegkundige of ik sprak van oh ja, agent. Henk. En de ja, wilden ze dus altijd laten zien dat ze dus Fatima. en normale mensen spraken en dat ze die mensen dus de problemen van die mensen begrepen. Nou, er is iets, ja. ja. En nu is er dus weer wat, wat nieuws aan de hand. Uh, het is op zich wel bekend. Uh, de politiek wordt steeds persoonlijker. Maar als je alle speeches bekijkt, dan had Arie Slopp het echt uitgebreid over zijn dochter en, en, uh, en haar vriendje. En van haar is maar Buma, vertelde hoe belangrijk zijn gezin voor zich was. En uh, Jolanda Sap ging terug naar haar jeugd in Venlo. En uh, Emiel Roemer vertelde over zijn vader. Nou, Samsel bleef nog een beetje in die oude mode zitten. Die had heel veel ondernemers gesproken. Maar goed, er is tegenover dat hij weer een sportje heeft. tv-sportje waar zijn kinderen in voortkomen. Dus ja, de, de mens... Achter de lijsttrekker wordt steeds belangrijker om te laten zien... dat ze toch echt heel warm zijn of uit een heel mooi gezin komen. En verder viel me op dat alle speeches... gingen eigenlijk helemaal niet over de komende kabinetsperiode. Iedereen had het over de toekomst van mijn kinderen... en wellicht jouw kleinkinderen, Max. No. Nog niet Ja, het leeftijdsverschil ja. is er toch maar. <laughs> en, maar goed, weet je, volgens mij ligt het eraan dat dus de volgende kabinetsperiode wordt gewoon geen leuke periode wordt. Ja. Eh, dus dan, dan, dan kun je het beter bezuinigd. over de verre toekomst hebben. Over de verre toekomst en dan wordt het allemaal heel mooi voor, uh, voor onze kinderen en kleinkinderen. Het persoonlijk is politiek aan het worden. Ja. Ik, ik dank je voor je verslag en voor je samenvatting daarnet, Joost Funnings. Dan ga ik over naar Elspeth Etty van NRC Handelsblad. CDA Watcher van het oog tot en met in elk geval de verkiezingen van 12 september. Ze zit hier in de studio in Hilversum. Goedenavond, mevrouw Etty. En dan even kijken of we ook contact kunnen krijgen met SP Watcher uit Nijpels. Goedenavond. En goedenavond, ja, meneer dus. Van Wessel. Geluk. Uh, waar zit u, meneer Nijpels? Ik zit thuis met een prachtige dus Ik heb een digitale verbinding met Hilversum. Hallo. Mooier kan niet. Dat is niet mis. En Jan Schinkelshoek, Goedenavond. Manager. Goedenavond. U zit thuis in Den Haag. Ik woord. zit ook thuis. Het is ook een vertreffelijke verbinding, zo te horen. Uitstekend. Dan begin ik nu met mevrouw Etty. Want die is in de fabriek in Maarsen geweest vandaag bij het CDA-congres. Hoe zou u de sfeer daar willen oms uh, omschrijven? Uh, buitengewoon opgewekt en hoopvol. En dat verbaasde me eigenlijk, want ik dacht hoe lang nog... Ik heb toch het idee dat zij er niet aan kunnen wennen, de leden van het CDA die daar zaten, dat ze toch waarschijnlijk gemarginaliseerd zullen worden. Maar men zit daar. Men was op met een hele. Het is de oude machtspartij van Nederland die nog niet doorheeft. Het is de oude Ja, precies. Ze hadden niet in de gaten. Dacht ik dat dat over een paar maanden die macht gewoon echt kwijt zullen zijn. En ja, dat vond ik een beetje deerniswekkend eigenlijk. U, eh, meneer Schinkelshoek, heeft de andere oude machtspartij van Nederland voor ons bijgehouden. Eh, hebben die daar ook een beetje last van? Nog niet doorhebben dat de tijd van de macht van de middenpartijen voorbij is? Nou, het was daar meer de sfeer van een soort verbetenheid van. We laten ons niet op ons kop zitten, we laten ons niet wegspelen. He, de PvdA is echt druk bezig om te pogen terug te vechten. Ze zien zich bedreigd door door de SP, de partij die volgens alle peilingen tot nu toe voor wat ze waard zijn natuurlijk zeggen we het dan altijd ja. bij dat dat dat die de grootste partij blind gaat worden. Dat is een schrikbeeld. maar ze hebben zich daar nog niet bij neergelegd en ze zijn vastbesloten terug te vechten. En afgaande op het congres hebben ze dat denk ik, heel goed gedaan. Maar hebben ze een toekomstgericht verhaal? Ze hebben een verhaal... Um, ...waarbij ze proberen om een, een, een, een redelijk, realistisch uh, alternatief... ...voor wat ze daar rechts noemen, te formuleren... ...zonder, tegelijk, zonder, zonder in, in de valkuil te vervallen een soort SP-lite te worden. Dus het is, het, is, het, is, het is manoeuvreren voor Samson en voor Spekman... ...manoeuvreren om er tussendoor te komen. Maar u heeft de indruk dat dat best gaat lukken? En mijn indruk is dat ze in ieder geval het congres vandaag het congres vandaag daarvoor een paar voorwaarden hebben, hebben geschapen. Het, het had ook gruwelijk fout kunnen gaan. Wij herinneren ons allemaal nog mooie congressen, of lelijke congressen als u wilt uit het verleden, waar de Partij van de Arbeid altijd vreselijke dingen deed. Dit was een goed geregisseerd, strak geregisseerd congres, dat in ieder geval de opmaat zou kunnen zijn voor die voor een succesvolle strategie. Of het gaat lukken, dat komt, komen we later nog een keer op. Maar het ging vandaag, en dat is misschien een beetje heel, heel, heel dun geformuleerd... Best het ging in ieder geval niet mis. Men, meneer Nijpels, u volgt de partij ja, die het eigenlijk het makkelijkst heeft... want uh, uh, niet belast met uh, nare erfenissen uit het verleden... en fris uh, en vrolijk en, en misschien nou, de grootste partij, de SP. En strak geregisseerd. Het was vandaag een buitengewoon vrolijk congres. Uh, eigenlijk stelde de dienstwagen van Emil Roemer naar... Uh, naar het katshuis, naar het torentje, stond daar klaar. En eh, er zijn een paar kleine probleempjes geweest. Zoals ontwikkelingssamenwerking is wat opgehoogd. Kost 600 miljoen euro, moet toch worden opgelost. Maar verder was het een, een congres uh, zonder uh, veel wanklanken. Heel veel amendementen, 300, 400. Maar die zijn er allemaal keurig doorheen gehaald. En uh, de SP is er klaar voor. Dat is dus goed nieuws. Nou, ja, goed nieuws, dat is als je, als je wil, uh, Het merkwaardige vind ik een beetje ook, uh, ook van, van, van de Nederlandse journaal dat er wordt verondersteld dat het een soort tweestrijd wordt. Tussen Rut en Roemer, net zoals uh, alsof de kiezer straks ja, uitmaken dat hij het wordt, wordt. Wordt het geen tweestrijd tussen <laughs> nee. Rut en Roemer, denkt u? Nou, ik vind het eerlijk gezegd een, een, een hele rare gedachte. Uh, er wordt de, de, de veronderstelling leeft dat de partij die de grootste wordt, dat die het primair levert. Dat is verslagen onzin in dit land. Uh, in het land uh, zegt het helemaal niet zo of je de grootste partij wordt. Je moet een nou, coalitie vormen. Dan mag je toch die, eerst, die coalitie? Ja, ja, allo, dan, dan, mag je, dan mag je als eerste de informateur leveren, hoor. Dan mag je als eerste, als de partijen dat willen allemaal... als de meerderheid van uh, de, de partijen dat willen, mag je de informateur leveren. Maar dat zegt helemaal niets. Dat weet u ook, meneer Van Wezel. We hebben in het verleden meegemaakt dat partijen de grootste partij werden. Ze mochten de informateur leveren en twee weken later was het over. Nee, het gaat en, er niet en om wie de grootste. En u denkt nee, nee, dat nee, eigenlijk nee, niemand Roemer als premier wil? Nee, nee, waar het om gaat is dat de, de grootste partij levert helemaal niet de premier. Je moet eerst een coalitie vormen. En binnen die coalitie is het normaal gesproken de grootste partij die het premier levert. Maar dan nog hebben we ook situaties in Nederland meegemaakt... dat zelfs binnen een coalitie de grootste partij die de premier heeft En waar het om gaat is, wil er iemand met, straks met roemen regeren. En ik denk dat er eerlijk gezegd helemaal niemand met roemen elke wil elke regeren. Ja, meneer is Nijpels. PV... meneer CDA-watcher, misschien wil het CDA. Ja, het CDA nee, het is toch niet... Simon is... Buma heeft dat niet uitgesloten. Hij sluit de PVV nu uit, zag ik vanochtend in de Volkskrant. Maar de SP sluit die niet uit. Nee, ze sluiten verder helemaal niemand uit. Nee, maar ik wou nog even aan de heer Nijpels uh, vragen. Hij, hij zegt, ja, het is het journaille uh, die dat organiseert... Maar ik krijg toch steeds de indruk dat zowel Rutte als Roemer niets liever willen dan een uh, tweestrijd. Nee, dat klopt. Nee, nee, u hebt wel gelijk, maar, maar, maar, maar het journalier gaat daarmee mee. Terwijl het helemaal niet gaat op die vraag. Want, want nogmaals, uh, wie wil er, ziet u straks, uh, uh, de heer Samson, onder uh, uh, Roemer als premier functioneren? Ziet u de heer iemand van het CDA onder uh, Roemer functioneren? Nee, ik denk dus dat, dat is het een... heel erg van de verkiezingsuitslag uh, afhoudt. Nee, nee, nee. nee, nee ik stop hey, even op de schrik, ook als het mag. Hoe, hoe moet uw kandidaat uh, Diederik Samson hier tussen komen? In zo'n eventuele tweestrijd tussen SP en VVD? Dat is precies de opgave waar de Partij van de Arbeid voor staat. Die moet die tweestrijd die zich, het spijt me voor de heer Nijpels, zich toch echt, echt aftekent. Kijk naar de spotjes, kijk naar de optreden van beide partijen. Het laatste spotje van, van de SP roept heel duidelijk uit dat het gaat om sociaal of liberaal. Dus al die partijen, die twee partijen doen er alles van om er een tweestrijd van te maken. De opgave van de Partij van de Arbeid is om die strijd te verbreden tot een, tot een driekamp. Um, en net zo goed trouwens, als het CDA, ah. de andere kant van het politieke, aan de andere kant van, van, van het centrum, probeert er ook tussen te komen. Maar het klopt wel dat die partijen dat willen proberen, VVD en, en SP. Maar het is niet de vraag waar het om gaat. De vraag is: zou de SP, stel dat de SP de grootste partij wordt, slaagt die erin? Om, om een meerderheidskabinet te formeren. Ik, ik sluit bijna uit dat de PvdA en GroenLinks... maar al helemaal die d 66 en ook niet de CDA... dat die onderleiding van premier Roemen Gaan regeren. Dat is toch uh, ondenkbaar in het land. Nog even los van de nog steeds hele grote inhoudelijke verschillen. Het is natuurlijk zo dat de SP die, die, die kwelt een beetje naar de macht... en die zullen heel veel willen inleveren om in een kabinet te komen, maar ik achter de reden... De stelling is heel duidelijk, meneer Nijp. Ja. Ik ga het even aan de CDA en PvdA-watchers uh, voorleggen. Me mevrouw Etty, sluit u het uit dat uw CDA toch... Ja, geen andere kans ziet dan, dan in een kabinet stappen? Of heeft meneer Nijpels gelijk van: uh, zo gek wordt het niet in Nederland? Nou, het is veel gekker geweest natuurlijk. Ze hebben met de PVV uh, uh, geregeerd. Althans, die hebben ja, ze... Maar niet onder de PVV, hè? Nee, nee, niet okay. onder de PVV, nee. Okay, premier. Maar, uh, nou, het nee, scheelde ik... weinig, meneer Nijpels. Nee, wat, nou, ik, nou, bij, he, broer, uh, <laughs> wat ik bij <laughs> hey, het, wat het CDA... Heb, wat ik bij het CDA heb gehoord, dat waren dus de, de leden... die daar in de pauze zijn lekker stonden te roken en koffie te drinken. En die hadden dus nog steeds wel veel geloof in. Ook als uh, de partij uh, zou uh, decimeren, bij wijze van spreken... of als ze 13 of, of 12 of 11 zetels zouden halen... dan nog waren ze vol vertrouwen. Want er was eigenlijk geen regering mogelijk in Nederland zonder het CDA als coalitiepartner. En daar mikken ze dus eigenlijk helemaal op. En ik denk dat ze gewoon bereid zijn... om hun ziel aan uh, welke duivel dan ook te verkopen. Dus ook aan maar de vraag... SP. Nee, maar... Meneer Schikkershoek, Meneer Schikkershoek. Ja. Meneer Schikkershoek. U, uh, uh, denkt u dat de PvdA bereid is... in een kabinet Roemer te gaan zitten? Ik weet dat Samson heeft gezegd... Uh, ik ga alleen van kabinet Samson... en dan mag de SP de junior partner daarin uithangen. Maar ja, het kan anders lopen. Het schrikbeeld voor de Partij van de Arbeid is natuurlijk dat voor het eerst sinds ongeveer mensenheugen is, er een partij op links groter eh, dan een andere partij groter dan de PvdA op links wordt. De Partij van de Arbeid niet meer de leidende partij daar. Dus eh, dat, dat, dat, dat is, dat is dat, daar ik, denk ik Samsal Machtmerisch van. Eh, niet de min, ik denk dat hij eh, zich evenals spekman wel drie keer zal bedenken om een SP die zo groot wordt om die los te laten. Dus ik sluit niet uit dat ze dan toch na zo'n verkiezingsoverwinning, waar de partij, waarbij de SP gemarkeerd, de grootste partij wordt, toch gaan kijken hoe ze op een of andere manier de SP niet tegenover zich krijgen, want dan Komt, dreigt men in de volgende verkiezingen te worden vermorzeld. Anders gezegd, nee, de kans is niet groot, maar de, dat het betekent dat meneer ik wil. Meneer Van Lees, nee, ja. ik zeg, nee, daar zijn we met elkaar over eens. Er is natuurlijk altijd, je weet het nooit in onze politiek, maar die kans is buitengewoon gering. Ik wil u een rekensommetje voorhouden. Als bij de komende verkiezingen zullen SP en PVV bij elkaar zo'n 50 zetels uh, halen. Wat meer of wat minder. Dan blijven er 100 zetels over. Daaruit moet een meerderheid van 76 te gaan formeren. En dat betekent dat je. Wat je ook doet, er komt straks een vier of vijf partijen coalitie. En als de PvdA van Soms op de regio slaat om rond de 25 zetels te halen... dan geef ik op een briefje dat VVD en PvdA... dan samen de kern van zo'n kabinet gaan vormen. Daar kom je getalsmatig nooit onderuit. Maar meneer Neppels, het lijkt wel alsof u er bang voor bent... voor een regering nee, met, de, met de SP... Nou, nee, nee, nou, ja, dat ben ik inderdaad bang voor. Helemaal heel eerlijk zijn, ik, ik zie helemaal niets in de regering met de SP. Wat op, hebben we nou van aan de SP-watcher die bang maar, is voor de SP? Nee, he? maar het gaat nee, mij niet om waar ik bang voor ben. Het gaat mij om de logische redenering. En ik geloof eerlijk gezegd niet, en dat bevestigt het schinkelzoek... dat bevestigt het u ook, mevrouw Etty... dat de kans dat het CDA onder prime beroepen gaat zitten... Uh, die is uh, buitengewoon uh, minimaal. Als ik we over ik denk, zijn, ik, denk, ik, denk, Nee, ik wou nog iets met, anders met u... Uh, met uw aankaarten namelijk de uitspraak van Jolande Sap op haar congres namelijk vandaag... dat ze leiderschap mist in Nederland. Leiderschap mist bij de andere partijleiders. En wat Europa betreft ook leiderschap mist bij premier Rutte. Uh, zag u dat leiderschap uh, wel bij de PvdA-meneer Schinkelshoek? Ik vond dat uh, Samson uh, een, een, een, een buitengewoon goede en overtuigende speech hield. Ik vond hem voor de eerste keer heel helder. Echt de, wat dan heet het eerlijke verhaal over Europa vertellen. Geef toe, het bleef een beetje bleek van wat de Partij van de Arbeid nu zelf doet. Maar niet in de manier waarop hij bijvoorbeeld zei. We moeten accepteren dat Europa ons geld gaat kosten. We moeten accepteren dat er verantwoordelijkheden worden overgeheveld. Dat vond ik voor het eerst uit die hoek een steviger verhaal. En men heeft mij me daar toch wat... Wat, wat, wat, gezoor, uh, wat, wat. wat, wat, wat, wat wat gezocht naar, naar een goede koers, om het maar voorzichtig te zeggen. Mevrouw Etting, uh. heeft, heeft Jolanda Sap gelijk... dat het bij de andere partijen aan leiderschap ontbreekt? Uh, ja, en ook bij GroenLinks uh, heb ik... Uh, Daar heb had ze ik, uh, het niet over. Ik, nee, precies, uh, nou, ik, ik, ik, ik, Zij had, had uh, passie, moed, visie. Uh, ja, dat hebben, ze heb overal wel, dat hebben ze overal wel, maar wat eigenlijk ontbreekt... is een, is een visie en een... Een, een, een enthousiasmerend leider. Wat mij opviel bij het CDA was dat de meest inhoudelijke politieke uh, uh, toespraak werd gehouden door Maxime Verhagen. Uh, die ook echt uh, uh, duidelijke uitspraken deed. Bijvoorbeeld, laat er geen twijfel over bestaan. Het CDA is pro-Europa. En, en over dat soort dingen liet uh, Buma zich dus nauwelijks uit. En die zat een beetje ja, uh, te gokken op, het oude, uh, op de oude CDA-aanhang. Uh, en maar over het gezin en uh, nog een keer het gezin. En dat je voor dat je, je ouders moest zorgen. Dus dat was allemaal niet erg vernieuwend. Dus dat was allemaal niet vernieuwend. En als je naar hem kijkt, dan denk je van ja, daar zit geen kwaad bij. D dat is echt de indruk die, die je overhoudt. Er zit geen kwaad bij, maar ook niet echt uh, politiek leiderschap. Meneer Nijpels, is er een leiderschapsprobleem, ook in Europa? Ja, dat is er uh, zeker. Ik vind overigens dat in Nederland uh, GroenLinks 61, uh, maar ook in CDA... dat die een wel duidelijk stelling nemen in het eurodebat. We zag vandaag een e-mail Roemer, die had het over de tap van, van, van, van Rutte. Uh, die, uh, de, de SP, die, uh, die is nog steeds samen met de PVV, zijn dat de twee anti-Europa-partijen. En ook daar zal natuurlijk uh, de SP geweldig veel water in de wijn moeten doen willen ze eraan ontkomen. Maar wat ik vooral goed zou vinden, is als een kabinet... en met name in dit geval, ik beoordeel de VVD vanavond niet... maar ik zou het goed vinden als premier Rutte... gewoon niet iedere keer eh, toch een beetje gas zou terugnemen... maar gewoon zo zeggen, eh, volle uit. Eh, Europa is een noodzaak. Europa hebben we met elkaar nodig. Laten we het proberen, zo goed mogelijk... Uh, uh, met elkaar uh, te organiseren. Maar niet iedere keer een, uh, een soort procesje van echt een dag. Twee stappen vooruit, nee, een stapje achteruit. Uh, uh, ik vind dat uh, de VVD ook voluit moet gaan voor Europa. Want dat is voor ons land van groot belang. En, en, en, en daar hoeven we ons ook helemaal niet voor te schamen. U weet het, aan het uh, eind van deze sessies mag u altijd een korte tip aan uw partij geven. Meneer Schinkels, uw tip voor de PVDA graag. Uh, ik ben buitengewoon benieuwd hoe ze die koers die ze nu proberen uit te sippelen. dus tussen SP Light en tussen wat zij daar rechts noemen... hoe ze dat nu echt vorm gaan geven. Wil de partij van Nederland echt een kans maken... op uh, het gematigde deel van links... wil Samson echt meedoen in die dreigende tweekamp... tussen Roemer en tussen Rutte... dan zal hij dat verhaal echt stevig moedig maken. En ik ben buitengewoon benieuwd uh, of hij erin slaagt... om dat alternatief, wat ze zo vrijheid heet, handen en voeten te geven. Mevrouw Etty, uw tip voor de CDA-campagne... Uh, nooit meer het woord gezin uitspreken. Uh, ik word er echt helemaal doodziek van. En ze moeten ook ophouden met twintig keer achter elkaar te herhalen. samen kunnen we meer. Want dat zijn lege kreten waar niemand iets mee op schiet. Meneer Nijpels, we komen toch niet in de regering als we uw analyse volgen. Maar toch nog een tip voor de SP? Nee, maar ik, ik volg wel onze grote vriend Emiel Roemer uit Brabant. Uh, Emiel heeft niet zoveel uh, tips nodig. Maar hij moet gewoon blijven opereren zoals u nu opereert. Er is, er is één gevaar voor Emiel. Eh, voor Roemer, is dat hij de feiten niet kent. Hij is in de afgelopen weken is hij een paar keer betrapt... op dat hij de eh, feiten, hij niet die kende. Uh, en, en daar moet hij geweldig... Uh, Wat zal hij de komende tijd op worden gepakt. En verder ge, doet Roemer het als hij doorgaat op deze manier... doet het straks bij de verkiezingen uitstekend. Mag ik u uh, alle drie bedanken voor uh, deze bijdrage... aan deze super zaterdag, zoals die al is gedoopt. Jans Schinkelshoek, Elsbert Etty en Ed... Nijples. En dan gaan we terug naar onze muzikale obade... aan de 70-jarige Wim T. Schippers. Charles X is directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Het museum dat de pindakaasvloer van Wim T. Schippers in bezit heeft. En meneer X, uh, hoe ho ho wordt die vloer eigenlijk bewaard? Um, uh, nou, Het idee staat op papier. Uh, dat, en uh, Daar staat heel exact in beschreven hoe je hem kunt gebruiken en kunt uitvoeren... En als we hem uitvoeren, dan, uh, dan bellen we een bepaald nummer van een grote fabrikant... en dan komt er een lading pindakaas en dan voeren we hem uit. Dus het is eigenlijk een uh, fluitje van een cent. Oh, maar hij ligt er niet altijd, hij staat meestal en, op papier. Nee, hij is, meestal staat hij op papier en zo nu dan ligt hij op zaal. En we lenen hem ook wel eens uit als iemand hem graag ergens wil tonen. Dan is hij beschikbaar. Hij wordt 70 morgen. Het is toch eigenlijk geen man om zo oud te worden? Ik geloof niet dat hij dat echt wordt dus misschien het is wel Nou, als je het in zijn paspoort zou bekijken, zou het wellicht kloppen. Uh, wat het er verder ook toe doet. Maar het is natuurlijk iemand die zo jong is van geest... dat hij uh, uh, ja, eigenlijk niet bij die categorie hoort. Het is maar psychologie. Hij gedraagt zich er niet naar. Nee, ik denk het niet. Nee. Wat voor muziek zullen we voor hem draaien? Ja, ik uh, ben een, een grote uh, liefhebber van met name één song... die hij een keer een nacht voor een congres over het vegetarisme heeft gemaakt... En dat is uh, uh, tafelreden uh, van een kipschotel. En een liedje dat begint met een werkelijk geweldige eerste regel. Die luidt, Ik ben een kip zonder, je bent een kip zonder kop en zonder poten. En dat is uh, even mooi, als prachtig, als tragisch. Ja, mijn, uh, gedeeltelijk mijn livezone. Ik ben een kip zonder kop en zonder poten. Op elke stom zitten papieren. Lig op een zilveren schaal met lotgenoten. Verminkt en gaar gesmoord in eigen vet. U hielp ons bekwaam in de puree. En wat liggen we er mooi bij. Op uw feest, legt u nee. Proeft u niets van beproeving? Slaat u de ogen bij het smullen? Zijn wij er als de kippen bij? Alleen voor uw eetgenot hoort u niets van ons geka? Om te lijden en dan de dood in de pot, die gebraden ham, dat ben ik en ik lig in stukken op een dampend doodsbed voor uw neus. Ik voel nog de pijn. De vernedering van het plukken van mijn trotse verenkomen, maar ik had geen keus. Wij waren vrije vogels in de dochter. Wilde genieten van het leven, maar u sloot ons op. Hoeft u niets van de groefjes Sluit U de ogen bij te smullen. Zijn wij er als de kippen bij? Alleen voor uw eetgenoot. Hoort u niets van ons getakeld? Denkt u laat ze mullen? Leven wij slechts om te lijden? En dan de dood in is met ons gedaan. Wat rest zijn we botjes en vellen. U, U zit nu met, met ons in uw macht. Maar er blijft iets onverteerbaars dat in uw binnenste blijft knagen. Het is die afgekloven doodgezwegen. Brandende en knellende vraag. Hoeft u niets van de u... En deze muziek werd de jarige Wim T. Schippers aangeboden door museumdirecteur Charles X. Met deze muziek zitten we gelijk waar we wezen moeten. In hogere sferen. Steve Czablonski en Arrival to Earth. André Kuipers heeft het nummer op zijn playlist staan. Want elke dag zet hij daar een speciaal muzieknummer op. Vandaag op missiedag 193 dus dit nummer. Piet Smollers, ruimtevaartdeskundige en vriend van Kuipers. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hij uh, moet nu op weg zijn naar aarde. Stukje bij Beetje. We, weet u waar hij nu ongeveer... Moet zitten, André Kuipers. Nou, dat kan ik zo direct niet uh, zeggen, want dan zou ik de computer moeten inschakelen. Maar hij zit nog gewoon vast aan het Internationale Ruimtestation. Uh, dat wil zeggen zijn ruimteschip, Soyuz, zit daar nog aan vast. En pas morgen vroeg gaan ze daar instappen. En dan ongeveer 3,5 uur voor de landing, die bij ons gepland is rond kwart over tien. 3,5 uur daarvoor wordt de Soyuz losgemaakt en dan drijft hij weg van het station. En dan moet hij een beetje gaan afremmen. Kun je eigenlijk ergens op aarde morgen die uh, capsule zien langskomen? Nou, als je in Kazakhstan bent, wel. Maar alleen daar? Ja, ja. <laughs> He heeft u wel eens ja. zoiets iets langs zien komen? Ja, nou, uh, kijk, het ruimtestation is natuurlijk uh, regelmatig te zien. En uh, dat zie je dan als een heldere ster opkomen, meestal zo in de westelijke richting. Door het zenuwen te trekken en in het oosten weer verdwijnen. En dat is een spectaculair gezicht, hoor. want dat is echt zo opvallend dat het nauwelijks aan je aandacht kan ontsnappen... als het helder is en je kijkt omhoog, s'avonds. En dat duurt dan ongeveer een minuut of drie, van horizon tot horizon. U kent Kuipers goed. Sinds wanneer ja. bent u bevriend, eigenlijk? Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. Dat is wel... Uh, nou, laten we zeggen, sinds de tijd dat ik begon... als uh, baas van het planetarium bij Artis, en dan heb ik het over 1988... En André was natuurlijk, net als ik zelf trouwens, vanaf een jaar of tien heel erg geïnteresseerd in ruimtevaart. En die kwam dus vaak naar het planetarium. Eerst om lezingen en voorstellingen daar gewoon bij te wonen als, te als toeschouwer. Ja. En later om zelf ook lezingen te geven. Wanneer heeft u voor het laatst contact gehad? Nog tijdens zijn ruimtereis. Oh, ja, ja, ja. ja. Ik, hij was een week boven, toen belde hij me op om me te feliciteren met mijn verjaardag op 28 december. Dus vanuit het ruimtestation, dus ook iets heel nieuws dat dat allemaal kan. En uh, ik heb, uh, nou ja, zo iedere week wel even contact met hem per e-mail, ook gewoon om informatie uh, te krijgen. Een paar keer per telefoon en onlangs was ik thuis bij zijn vrouw en kinderen en uh, toen hebben we daar... Uh, nou ja, zoals het in het weekend gebruikelijk is... anderhalf uur contact met hem gehad, maar dan met beeld erbij. Hoe gaat dat? Een soort Skype? Ja, een soort veredelde Skype. Het komt gewoon op de tv binnen. Ik weet niet precies hoe het werkt, maar ze hebben daar zo'n mooi extra kastje voor... die astronautenvrouwen, en dan krijg je dus een perfect beeld binnen. En bovendien kan hij ons dus ook zien, ja... Ja, misschien is dit voor veel mensen wel het meest bijzondere aan deze expeditie. Een, een astronaut die, die belt, uh, sms't, uh, twittert, uh, muzieklijst ja. <laughs> maakt voor zijn fans. Heeft u dat ooit ja. meegemaakt? Nee, dat heb ik nooit eerder zo meegemaakt. Ik uh, kijk in het, in het begin, uh, als die astronauten eenmaal weg waren, dan waren ze natuurlijk weg. Hè? En dan zag je ze pas weer verschijnen als ze op aarde terugkwamen. Uh, ik heb wel ooit uh, vanuit uh, het Russische vluchtleidingscentrum in de buurt van Moskou een paar keer contact gehad met die mannen in de Baan om de Aarde, in de Mier en in het International Space Station. Maar ja, dat was dan een speciale sessie. Dan moest je... Uh, dan moest je toestemming voor krijgen. Dan uh, kon je daar gaan zitten ergens in het vluchtleidingscentrum. Dan werd je een koptelefoon opgezet. En dan kon je eventjes met die mensen praten. Maar om dat zo gewoon in de thuissituatie mee te maken... Nee, dat is heel nieuw. En dat kan trouwens ook nog maar, uh, ik geloof een jaar of zo... dat, uh, dat, dat dit soort rechtstreeks en ook opbellen door André mogelijk is. Morgenochtend uh, de landing. Dat, dat is niet leuk, heb ik begrepen, zo'n landing... Nee, nee, nee, daar, kijk, uh, de snelheid van dat ruimteschip loopt als het uh, eenmaal de damkring binnenkomt... terug van 27.000 kilometer per uur tot nul in een half uur tijd. Dus je kunt zich wel voorstellen dat daar een enorme vertraging is op het lichaam... en dat je dan, zo nu en dan wel even, vier keer zwaarder bent dan normaal. En dat is al zwaar genoeg als je gewoon op aarde zou zijn in een centrifuge... maar die mannen hebben ook nog een half jaar lang helemaal geen gewicht gehad... Dus dat is, ja, en het is natuurlijk ook spannend. Gewoon gaat het allemaal goed? Komt dat ding goed de dampkring binnen? Kom, komen de parachutes naar buiten? Dat is bij de allereerste Soyuz niet gebeurd. Uh, ja, en dat zijn ook. André vertelt ook dat hij concreet uh, daaraan dacht. Aan de dingen die misgegaan zijn in het verleden. Toen hij voor de eerste keer terugkwam uit de ruimte. Ja, die mannen zijn ook niet van staal natuurlijk. En het feit dat u bevriend bent, persoonlijk bevriend bent, de familie ook kent, uh, ja. geeft dat extra stress morgenochtend? Uh, ja, zeker. Ik, uh, ik moet ook zeggen dat ik bij de, lan de eerste lancering van André ook, uh, zeg ook maar echt uh, uh, het behoorlijk te pakken had. Terwijl ik toch al heel wat lanceringen gezien heb. Maar als, je, als dan een vriend van je vertrekt, uh, of in dit geval terugkomt uit de ruimte, is dat natuurlijk toch wel extra spannend. Je kan wel zeggen, ja, sinds 1971 is het goed gegaan met de Soyuz. Maar het blijft natuurlijk een machine en er blijft een heel ingewikkelde procedure, die terugkeer. Uh, die, uh, zoals de historie ook uitwijst, gevaarlijker is dan de lancering. Morgenochtend is de landing op de steppen van Kazachstan. We gaan u nog meer horen hè, op Radio 1 dit weekend. Uh, ja, dus ik, ik ben erbij in ieder geval uh, live. Nou, ik ben erbij tussen aanhalingstekens staan. Ik bedoel op, op deze radio. <laughs> Morgen vroeg uh, tijdens de terugkeer van André. Ik ga luisteren naar u. Dank u wel, Piet Smolders. Graag gedaan. En Kloes van Mechelen is componist en muzikus, pianist onder meer. Hij heeft veel muziek samen met Wim T. Schippers geschreven. En Kloes, ja, ik uh, heb Wim wel eens gesproken, maar nooit met hem samengewerkt. Uh, ging dat erg hectisch toe? Uh, nou, nou, hectisch is een zwaar woord, maar het was wel dat altijd heel apart om met Wim te werken. Het was niet een, uh, een gemiddelde tekstschrijver. Want toen, toen ik ooit Wim uh, tegenkwam, toen was ik gewend aan mensen die. Uh, Eenvoudig vier keer acht schreven. Maar ja, Wim wilde altijd alles anders. om maar eens te beginnen. Wat hebben jullie samen geschreven? Natuurlijk Zurkom met Vette Ju. Ah. Het lied wat ik zelf zong. Ik ben Jan Vos. Dat is heel bekend. En ik ben Jan Vos. Heeft u ook? Een... Ik ben Jan Vos. Heeft ja, u dat, ook... uh, ik, oh, ja. ik was de pianostemmer. Dus dat lied mm -hmm. heb ik ook enige honderden keren gezongen. Mm -hmm. <laughs> wat voor muziek zullen we voor hem draaien? Wat zou hij op prijs stellen, denkt u? Het dat was een totale andere persoon dan waar ik gemeen, gewend was mee te werken. Dat waren veel mensen die ja, veel uh, makkelijker dachten van uh, een coupletje moet acht maten zijn. En een, een refreintje moet zestien maten zijn. En datzelfde coupletje moet weer terugkomen. En Wim wilde altijd net eventjes anders. Als het, het, het eerste couplet uh, zes regels had, dan moest het tweede couplet zeven regels hebben. En daar heb ik me een jaar lang over verbaasd. Totdat ik op een avond, uh, toen hadden we hier samen wat gewerkt. En toen. Uh, toen bleek dat Wim ineens heel enthousiast was voor Tolonius Monk. En dat was nou het laatste wat ik gedacht had. Maar toen begreep ik het ineens heel goed, want Monk is dat was eigenlijk. Dat is ook allemaal anders dan normaal. Dat was ook alles anders. We gaan het draaien. Ik heb zelf ook vaak moeite met mezelf te begrijpen. Hoezo, uh, atonade muziek. Nou ja, dit was dus een inspiratiebron van Wim T. Schippers... Thelonius Monk. Het is 5 voor 12: De Oogvoetbalpool. Met Ellen Dekwits. Met Roel Jansen. De EK-finale is uiteraard morgen, maar het oog is nu al toe aan de finale van de deskundige EK-pool 2012. Dichteres Ellen Dekwiet en financieel journalist Roel Jansen, die zijn met z'n tweeën nog over. Ellen, erg trots op je positie als finalist? Oh, aardig trots. Roel jij ook? Ja, uiteraard. Het is geweldig. En je staat op dit moment wel op Roel voor, namelijk. Je staat op 10 punten en Roel op 5. Maar Roel, je kunt nog winnen, want de finale is in onze telling goed voor dubbele punten. Een exact goede ah. uitslag is 10 punten waard en een goede toto-uitslag 5. Ellen, frontrunner op dit moment. Hoe wordt de uitslag van Spanje-Italië morgen? Uiteindelijk wordt het 1-0 voor Italië. En waarom denk je dat? Het Stans middenveld is straag. Ze het niet meer in de benen. En Italië is op stoom gekomen. Dat is één groot blok wat steeds verder naar voren toe schuift. En ze hebben natuurlijk Ballotelli. Dat is natuurlijk zo'n onverklaarbare factor... die toch op een gegeven nou. wel spagaat maakt en een doelpunt scoort. Roel, wat is jouw voorspelling? Ja, ik... Uh, ik uh... Ik kan me aardig vinden in de voorspelling van Ellen. Het klinkt allemaal heel goed van Italië dat ze met 1-0 winnen. Maar ik denk toch dat de Spanjaarden er opnieuw met de, prijs, de eerste prijs, de, winne, de overwinning en de beker vandoor zullen gaan. Dus ik hou het ook op een lage score. Ik denk niet dat er veel gescoord zal worden. bij de Beide elftalen zitten erg goed, ook in de verdediging. Maar uh, het wordt 1-0 voor Spanje. Maar je hoort Ellen toch zeggen dat het Spaanse middenveld te traag is. Ja, ja, ja. Uh, nou ja de Italianen hebben natuurlijk ook net een wedstrijd tegen de Duitsers gespeeld die zich ook niet helemaal... Uh, dus die zal ze toch niet helemaal in de koude kleren gaan zitten. Um, ik denk voor beide elftallen geldt dat ze tot het uiterste zullen gaan. Het zal een hele boeiende, ook wel spannende en eigenlijk ook wel verrassende finale worden. Met die twee landen die ook in het middelpunt van de eurocrisis staan. Dus ik verheug me er enorm op morgen. Maar ik, uh, ja, ik blijf bij de Spanjaarden omdat ze hun uh, titel zullen prolongeren. En dan als je Roel hoort, ja, dan zijn die teams precies uh, even sterk. Ze kunnen precies tegen elkaar op. Dus waarom denk je nou dat Italië uiteindelijk toch wint? Nou, Spanje te veel druk heeft uh, vanuit verschillende kanten. Niet alleen zoals Roel zegt, het vanaf de economische kant, maar ook vanaf het feit dat ze gedoodverfd zijn. Dus ik denk dat er te veel pressie is. En ik denk dat ook een deel gewoon te moe is. een beetje ja. trager dan twee, jaar, twee en vier jaar geleden, dat zie je. Ja. En dat zit vooral bij de Spanjaarden, die moeheid? Yes, absoluut. Ja, absoluut. Ze zijn te moe, Roel. Ja, ja, nou, ja... Ik kan me voorstellen dat, ze, dat al die spelers natuurlijk na zo'n enorm toernooi. Eh, de eerste ronde, voorronde, halve finale, kwartfinale. Nu de finale. Dat ze allemaal behoorlijk uitgeput zijn. Maar ja, het is hun werk. Daar zijn ze voor. Hè. Daar worden ze voor betaald. En die Spanjaarden bovendien buitengewoon goed. Overigens, de Italianen ook. Maar eh, nee, dat, die, ene wet, die laatste wedstrijd krijgen ze nog wel uit hun benen. Goed, het wordt 1-0. Wat Roel Jansen betreft 1-0 voor Spanje. En wat Ellen Dekwits betreft 1-0 voor Italië. Uh, jullie weten dat jullie hier morgen verwacht worden in de studio om uh, samen met John Jans van Galen... die dan presenteert de wedstrijd te gaan bekijken. En één van jullie krijgt dan de beker. Ik heb hem al gezien. Hij ziet er echt zilver uit en hij is heel groot. Maar waar, waar ga je hem zetten, Roel, als je hem wint? Nou, daar komt hij onmiddellijk de, op de vensterbank te staan voor het raam. Lijkt me prachtig. Ik zal hem bijzetten dus dat hij van het oog op morgen is. En Edden, als jij hem wint, waar best kans op is... Uh, want je doet het geweldig tot nu toe... waar ga je de oogbeker zetten? Voor mijn voordeur, dan heb ik wat meer aanspraak van leuke mannen. Denk je dat dat helpt? Ja, ik weet het zeker. Heb je dat wel eens geprobeerd met een voetbalbeker? Nou, wel over voetbal praten. Om een van de reden kikken mannen daar toch wel op. Dus ik merkte dat het helemaal geen zin meer had om extra je benen te scheren of parfum op te doen als je maar over voetbal kan praten. Helpt dat? Roel? Een geweldige avond morgenavond, ik verheug me erop. Ik ook, dank jullie wel. En ik wens u een wel... goede nacht. Morgen zit hier dus John Jans van Gade. Straks BNN en de overnachten. Goed weekend en spannende wedstrijd morgen. Was ik nog te zeggen had, een sigarette. En een laatste glas im steen.